Op Schiphol is het lichaam gevonden van een verstekeling... in het landingsgestel van een vrachtvliegtuig. Het is nog onduidelijk waar het slachtoffer vandaan komt. Ook is niet bekend waar het vliegtuig vandaan kwam. Het lichaam werd vanochtend ontdekt. De Marachaussee doet forensisch onderzoek. De Oostenrijkse bondskanselier Fayman vergelijkt de vluchtelingenpolitiek... van de Hongaarse premier Orbán met de nazi-politiek tegenover de Joden. Hij zegt dat vluchtelingen in treinen stoppen... en ze laten geloven dat ze ergens anders heen gaan doet denken aan de donkerste periode van Europa. De Hongaarse spoorwegen brachten vorige week vluchtelingen vanuit Boedapest naar een opvangkamp, terwijl die dachten dat ze naar Oostenrijk gingen. Het dodental van de explosies in een restaurant in India is opgelopen tot 82. Toen veel mensen vanochtend zaten te ontbijten, ontplofte er een aantal gasflessen. En daardoor werd een groot deel van het restaurant verwoest en kwam het dak naar beneden. Ook gebouwen naast het restaurant raakten beschadigd. De hypotheekrente is historisch laag. Uit cijfers van de hypotheekshop blijkt dat bij een rentevaste periode van 5 jaar... de gemiddelde hypotheekrente nu op 2,12 procent ligt. En dat is het laagste percentage in ruim 50 jaar. Volgens de hypotheekshop komt dit vooral omdat banken nu erg goedkoop kunnen lenen... en door de toegenomen concurrentie op de hypotheekmarkt. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden regen, het wordt 19 tot 21 graden... Ook morgen nog wat buien, vooral in het oosten. Dan worden de graad of 19. Dit was het, in ors. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A7 Horen richting Zaandam staat tussen Horen en Purmerend Noord. Drie kilometer file door wegwerkzaamheden. Er is maar één reistrook open. De A13 van Den Haag naar Rotterdam is het weekend dicht tussen Delft-Zuid en Knoop-het-Kleinpotterplein. Dat komt door wegwerkzaamheden. De N206.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 er was er ook een, die matrozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek aan mij. Weet je nog wel, ouwtje. Oh, Wij kiekten al zijn leuke dingen. Weet je nog wel, al? Oh,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 Het komen nu weer een hoop mooie Nederlandstalige gids. Zoals ook de volgende artiest. We kennen hem allemaal. Hendrik Nicolaas Theodor Simons roept naar mijn Oftewel Heintje. Geboren de kerkraar op 12 augustus 1955. Bij een Nederlandse zanger die als kind in de jaren 60 bekend is geworden. Onder de naam Heintje. We zien de in Nederlands, Duits, Engels en Afrikaans. Zijn bekendste nummers is wellicht bij mama. Een andere grote zijn ik bouw dieren hij schoot hij zie boemel zien ik zing een lied verdiep, ik hou van holland je lief oma zo lief en jij bent de allerbeste Geroemen. dacht onze vent. Ik krijg een paard, de schimmel uit zijn kind. Pardon, zij in.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 Vonden liefde in de roze kersenlanen. Op zachte bloesem beminden zij elkaar. Kersenbloesem.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 Laat maar draaien, laat ze maar gaan. Als we dood zijn, is je boven aan U hoort de muziek van de Limburgse zusjes met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 Zeggen. Je bent zo jong nog en weet niet wat je moet.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 Heel lang van een huis voor jou en mij. En zak dan in mijn fantasie.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 En garneren, wij volgen elke leen. Raderen en pliceren, naar het model moet zijn. Een jurk voor alle dagen, of nu en dan te dragen. Voor warmte of voor kou wij kiezen elke vrouw. Wij zijn de meisjes van confectie, altijd die. De modinet de modinettes. Wij zijn de meisjes van confectie, altijd die. Wij steeds aan.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 Wij zijn de meestjes van Convectie Altolie, de modinettes, de modinettes. Wij zijn de meestjes van Convectie Altolie, wij doen steeds aan de Noord-Meen. En dat was Zwarte Riek met de modinettes. En daarvoor hoor je het Noorderbar trio met hoe heter, hoe beter. En de volgende heren.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 M'n doosje lief met jouw mooie blonde haar. Twee rode blootjes, een op iedere baan. Ik wil met jou op de veerpont gaan vallen.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 ben hier nou toch met jou, laten we dat maar doen.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 In de karrekunde karrekse de dominee. In de karrekunde karrekse de dominee. Een dominee, een dominee. En mijn domi, zuster die heet die. En mijn zuster die heet die. En mijn zuster die heet En ze maakte van boter een toverheks. Een toverheksverdoes. Ik zei je putten, ik zei je putten. Kark, in de karakun, de karaksee, de kark In de kark de de dominee. Een dominee, een domi een dominee. En mijn zuster, die, die, die. En mijn zuster, zuster, die, die. En ze maak je van boter een kastelein, een kastelein, paardels. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zij de kastelein. Kom er binnen, kom er binnen, zit er bij In de karak in de karak, zit er dominee. In de karak in de karak, zit er dominee. Een doobie doobie nee, een doobie doobie nee. En dominee dominee, dominee dominee. Ik en een zuster, die met me. Ik heb een zuster, die met me. En, en, en ze maakten van boter een baroness. Een baroness, baroness. En de zweter en de zweter zijn de baroness. En de zweter en de zweter zijn de baroness. Het al is betalen, betalen ze de kastelein. Uers betalen, uers betalen ze de kastelein. Zijn je pakken, zijn je pakken, zij de toverheks. Zijn je pak, zijn je pakken, en de toverheks. Kom er binnen, kom er binnen zij de baaf vrouw. Kom er binnen, kom er binnen zij de baaf van vrouw. In de kar, in de kar ze de dominie. In de kar, in de kar ze de dominie. En, doobie doobie die, en doobie doobie die,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 Dan roepen zee vol vuur. Daar zijn de... En meisjes, ja, de meisjes van de suikerwerkfabriek. En dat suikerwerk heeft elke keer een zin. Dus dan staan je altijd bij de uitgang van de suikerwerkfabriek. Van de snoepjes van Jamin, die pak je uit een beetje in. Ja, ja, mondje open, oogjes dicht, haha Al die fijne, zoete dingen.